Met het NOS Journaal. De Tweede Kamer gaat niet over het proces tegen PVV-leider Wilders praten... zolang die zaak nog loopt. Wilders wil een debat met premier Rutte over de bemoeienis van ambtenaren... van het ministerie van Justitie met zijn strafzaak. Dat moet volgens hem snel gebeuren in het belang van zijn verdediging. Bijna de hele oppositie steunt zijn verzoek om een debat... maar de regeringspartijen houden het tegen. De VVD wil er pas over praten nadat de rechter uitspraak heeft gedaan... omdat dan pas het totaalplaatje op tafel ligt. Een verpleeghuisarts die euthanasie pleegde op een demente vrouw... is niet schuldig aan moord en gaat vrij uit. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de euthanasie zorgvuldig is uitgevoerd... ook al gaf de Wilsonbekwame patiënt op het laatst wisselende signalen over haar doodswens. Het OM zegt dat de arts nog in gesprek had moeten gaan met de vrouw... maar volgens de rechtbank was dat zinloos geweest. Diederik Samson wordt de kabinetschef van het eurocommissaris Frans Timmermans. De oud pvda leider gaat Timmermans helpen bij het uitvoeren van het nieuwe klimaatbeleid. Zo moet er binnen 100 dagen een zogeheten Green Deal op tafel liggen... waarin beschreven staat hoe de EU schoner moet worden. Verder gaat Samson helpen met het plannen om de CO-uitstoot terug te brengen tot nul in 2050. Samson werkt al langere tijd met Timmermans. Hij speelde ook een grote rol bij Timmermans' verkiezingscampagne. In Zweden heeft een kleuter gisteren een handgranaat mee naar school genomen om aan zijn vriendjes te laten zien. Hij had de granaat in de zomer gevonden op een militair oefenterrein en thuisbewaard tot school zou beginnen. De school werd ontruimd en de granaat is op het schoolplein gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het weer het is bewolkt en op veel plaatsen valt regen of motregen. Later vanmiddag en vanavond trekt de regen weg. Wel kunnen er nog enkele buien overtrekken. Morgen zon en stapelwolken blijft het vrijwel overal droog, met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 En in de talkshow van Bo Ervan, uh, Bo Ervan Dorens uh, vertelt het duo donderdagavond dat het onbegrip vooral kwam door slechte communicatie. Uh, de druk van bekendheid werd vooral verbaasd beter veel. Bart had een zware burn-out en ik herkende dat gewoon helemaal niet. Um, en ja, ik weet niet eens wat, wat ik wist niet eens wat een, een burn-out was. Al dus, uh, ja, lange Frans. En nu zijn we tien jaar ouder, wijzer en uh, hebben allebei het gevoel dat dit uh, ja, beter zal gaan. En we communiceren beter. En hebben gewoon veel meer levenservaring. Vult hij daar ook nog mooi op aan. Uh, daar uh, op uh, in de uh, volgende aanvulling hebben wij dus ook het resultaat hebben we hier het, van klaarstaan. Het nieuwe nummer. En het, wat over de burn-out verwerken ze toch ook wel weer in het nummer. Ja, dat verwerken ze heel mooi in het ja, nummer. Patrick, ik De eerste ik kan zeggen, keer dat ik hem hoorde, kippenvel. Luister Hou maar. ons niet in spanning. Komt-ie. Ah. Oh.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 en zoveel miljard aan pensioengeld verdampt is. Dat land dat vrij is sinds 45. Het, het land waar ik blijf nog steeds heerlijk. eerlijk. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in drie uurtjes. Met nieuwe straattaal elke tien minuutjes. Kom uit het land waarop papier een plek van.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 over het uh, te televisieprogramma gingen ze praten. Ja, dat maakt niet uit. Maar hebben hem gewoon even moeten laten afvallen. Oh, ja. Het was van... die abrupt, sorry. Ik had hem vanzelf al weggeveegd. Oh, doe je nou? <laughs> dat is wel een beetje Wat jammer. Doe je nou? <laughs> Alles doe ik goed vandaag. Doe ik... <laughs> ja, jongen, jongen, jongen. En dan wou je nog een tweede nummer hebben ook. Ja, eigenlijk. Zeker niet. <laughs> Zeker <Zekuid. laughs> niet. Uh... Nee, maar even terugkomen, Patrick. Ja, We hebben de tip net even voorgeluisterd. En um... ja. ja, ik ben het er roer mee eens dat dit jouw tip is van deze week. Uh, dat ja, is dat dat is... Absoluut. Deze is echt heel mooi en heel goed. Uh, gemaakt op de tijd van nu. Ja, ja dat, dat zeker. Hij is, hij is zeker toepasbaar. En ik moet zeggen dat ik denk dat dit nummer kan uh, op zich uh, nog wel een paar keer opnieuw worden uitgevonden, denk ik. Ja. Um, wat ik wel merk, ik Lange Frans is in stem niet veranderd. Uh, misschien wat, wat zwaarder, zwaarder stem. Ja. Maar ik zei net ook al tegen jou, het, het valt mij op dat uh, bijvoorbeeld een, een, een, een, ja, een rapper als uh, Baas B, Bart in dit geval,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 natuurlijk, ja, maar natuurlijk. Ja, hoor je ook in het kijk, nummer. Kijk, hun zijn de voorbeelden geweest voor. Ja, dat, dat, dat, dat, dat Niet misschien dat maar. Maar, maar ik denk dat hun wel uh, dat lange Frans baas B, B... En, en al die andere rappers die ooit begonnen zijn, Extints, dat was de eerste Nederlandse rapper. Ja. Uh, en en denk bijvoorbeeld aan een Brainpower die meer uh, uh, die anders rapt dan de nou, rappers andere. die praten, die, die hebben dat Bitches, Money's House, weet je. Uh, maar dat zijn wel de voorbeelden geweest voor een boef, een leeuw kleine en een, een, een, een vreemnavertje, wat je tegenwoordig allemaal rondlopen.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 Um, een nummer uitgekozen die ik uh, uit een uh, film heb meegekregen. Uh, en dat was de film Southpaw. Die werd uh, gespeeld door Jake Gyllenhaal. Dat gaat over een bokser die uh, heel diep in de put komt na de dood van zijn vrouw. En uiteindelijk zich toch weer terug moet vechten. Een beetje een Rocky-achtige film. En um, daar uh, heb ik uh, de volgende plaat eigenlijk aan te danken. Kings Never Die. En die wordt uh, samen uh, in samenwerking gedaan met Eminem en Gwen Stefani. Tryna trying to get engaged, I'm on top, but I'm not gonna conform, but I stay passing and shit in opinions way I can hear him say if I stay passionate Maybe I can stay Jay miraculous Come back as if I win a Just say oh, so much I'm the renegade Someone's gonna make me blow my composure Here I go again to the stage And I feel like I'm in a cage. So like, someone a champion of all It's the wonder why I laugh Cause why can't we win them all? So fuck what these innings say just It's a ghost me. Winning my backs against the wall And I'm under attack again And I'll act as a fun poster with this pen and praise cause Cause all these plaques in my office On the floor stacked against the door Are they just metaphors for the odds of Me coming back, again? give all The accounts, friends back I'm late to war, to Trophies, just don't mean jack anymore If I'm here today and gone, I'm And I'm not gonna be Here to stay Even when I'm gone When I close my eyes Through the passage of time I want it, I'm coming to get it So you son of a bitches don't duck You're gonna get rid of, Critics all end up in critical thinking shit is dope All you're gonna get is smoked And I ain't stopping till I'm on topic And all alone and on a throne Like a token of respect Or a homage poem Or an ode, I'm an ode Tossed in the air by my own Arm and lawn so hard It broke my collarbone It's my time to go, I'm still not leaving Stopping no one. I don't know what I've been told her I've COVID, called it Like knock it over Time to go for the pot of coke. 'Cause They say kings never die Just as ten as the chain thing Just throw wings and they fly So heads my reach for the sky Try to hold up and probe up These moments Cause in the blink of an eye, They'll be over Secure your legacy like Shakur And assure nobody's ever gonna be what you were So before you're leaving this earth You want people to feel the fury of a pure evil, sir Evil preserve. deacon of words Syllable genius at work Plus I'm thinking the third Mistaking my kindness for weakness Filling with meanness I went from Kata milk and farina To flipping burgers on the grill for some penis us to arenas Call me Gilbert Arenas Still a field of the dreamers I made it to the silver screen But Rocky still with the themus Khalil on the beat Cause making the beat ain't the same Feeling to me as killing the beat, beaters Or fulfilling the means What feeling is it is? That sound, vomit, thirst, and how God, just give me one shot. Swear that I won't let you down. I'ma be around forever in the day, even in the ground. You ain't never ever gonna hear me say I ain't.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 Nightwish idee. Oh. Een beetje dat ziek. Je ja, vergelijkt M&M eh, met Nightwish. <laughs> nee, Gwen Stefani. <laughs> oh. Leuk toch? Ja, dan <laughs> zal Gwen Stefani ook leuk vinden. Ja. <laughs> nee, maar dat, nee. De, de twee tips die we dus hebben deze week... ...dat zijn lange Frans en Baasbijen met hun terugkeren... ...naar het muzikale landschap met het land van vriendschap. En, en hier komt Dotan. Ja, met ik willen. <laughs> Heb ik een broertje Dotan?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 My maid was leaving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 Ja, we zijn hier ook in de strijd. Hebben we hier de TV even aanstaan. Want ja, dat is op mijn verzoek. Uh, zijn we de Ultimate Fighting Championship aan het kijken? Die kijken we tussen de plaats door. En uh, zorgen ervoor dat uh, jullie wel gewoon altijd overal van op de hoogte blijven. Maar dus, ja, af en toe ziet Patrick iets wat hij normaal gesproken niet ziet. Nee. Dus uh, zie wel, uh, lieve, lieve mensen die niet elkaar ja, hard slaan. Maar ja. Uh, ja, dus, ja. Een beetje schokkerend dit allemaal. Nou, nah, kom wel goed. <laughs> goed, jongen. Kom maar goed.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 En bij een eerder kort bezoek aan die stad hervoer ik, hoe, ja, ik hoeveel er te doen is en te zien is. En ik bedacht dat ik ja, ooit een paar maanden in Rome zou willen doorbrengen. Dus nou, hartstikke leuk. Hij gaat dus optreden als Kachoggi in de musical van Queen. Dus verdere berichten daarover zullen wij natuurlijk zeker met jullie delen als dat, als dat uitkomt. Dan gaan wij weer gewoon weer lekker terug naar de muziek. Want ik vind dat het al wel weer te lang heeft geduurd. Dat kan gewoon niet. Het gaat gewoon. Niet. Je lult te veel. Zeker. Zeker. Dat ben ik absoluut met een je eens. Ja. Maar het is een ritueel. Daarom. Net zoals Chester Jonas. Chester oh. oh. en Jonas Lou. Rita Ora. Ritual.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 we go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 En op nummer 5 deze week, Ecstasy Solardo. En natuurlijk ook Eli Brown, 5 weken in de lijst. Het gaat lekker. Instagram, Dimitri Vegas, like Mike. Krijg je net gewoon even een sneak preview van? Met David Guetta, 9 weken in de lijst. Heerlijk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 Daar kan ik ook echt van genieten. Want het is een plaat. Het is een, het is een plaat is een zomerstintje. En ik heb het al gezegd. We gaan die donkere periodes gaan we weer in. Het gaat gewoon weer gebeuren. Ja, helaas. Nou ja. Het is wat het is. Brandweersirenes op de achtergrond. Ja, er is weer wat gebeurd. Er is weer wat gebeurd.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 Medusa en de Good Boys, de nummer 1 van de Euro Breakdown. En daarmee gaan we natuurlijk deze tent helemaal afbreken. The way that we touch is never enough.